11 Uur. Dit is Jeroen Jabkewa met het NOS Journal. In Hongkong hebben troepen net als gisteren betogers met traangas en pepperspray uiteengejaagd. De troepen grepen in toen de demonstranten weigerden een groot winkelcentrum te verlaten. Een onbekend aantal betogers is opgepakt. In de stad hebben zich menigtes met paraplu's verzameld. Een verwijzing naar de paraplu-protesten van vijf jaar geleden, waarbij meer democratie werd geëist. De betogingen van vandaag zijn onderdeel van wereldwijde protesten tegen China. Die worden gehouden aan de vooravond van de Nationale Feestdag in China... waar dinsdag de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek wordt gevierd. Het dodental van de zware aardbeving afgelopen donderdag op de Molukken... is opgelopen tot 30, meldt de Indonesische Rampenbestrijdingsdienst. Er zijn meer dan 150 gewonden. In de hoofdstad Ambon stortte een ziekenhuis en duizenden huizen in... door de aardbeving die een kracht had van 6,5. De gouverneur van de regio riep daarna de noodtoestand uit. Bij de presidentsverkiezingen van gisteren in Afghanistan... zijn maar 2 miljoen mensen opkomen dagen... zegt een functionaris van de Afghaanse kiescommissie... tegen persbureau Reuters. Voor de verkiezingen hadden zich bijna vijf keer zoveel mensen geregistreerd. Vermoedelijk hebben de vele problemen bij stembureaus... en het geweld van de Taliban geleid tot een lage opkomst... Bij zo'n 4500 stembureaus konden kiezers in sommige gevallen niet stemmen, omdat ze niet op de lijst stonden. De Taliban pleegde volgens de autoriteiten 68 aanvallen, waarbij vijf doden vielen en tientallen gewonden. De eerste uitslagen worden pas over een paar weken verwacht. De halve marathon op Tessel gaat toch niet door. Aanvankelijk was gemeld dat de wedstrijd wel door zou gaan, maar de organisatie heeft toen toch besloten om de halve marathon net als veel andere evenementen in Nederland vanwege het slechte weer af te gelasten.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 Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A8 richting Amsterdam afgesloten. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. En de N307, de dijk dijkenkhuizen Lelystad, is in beide richtingen dicht. Er staat daar veel water op de weg. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Dit is de tweede uur. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteerd. En ik ben begonnen met smooth sailing van Arnet Kop Live at Sandy's in 1978. Twee dagen lang traden daar grote namen op... en er zijn maar liefst zes albums van uitgebracht. Twee elk uh, onder de naam van de leidende saxofonisten. En dat zijn Arnett Kopp, Buddy Tate... Eddie Cleanhead Vinson. En zij werden vergezeld door Ray Bryant op piano... George Dufier op bas en Alan Dawson op drums. Het is rot weer. De kachel kan aan vandaag. Blijf lekker luisteren, want ik heb nog veel meer lekkere muziek. Waaronder David Newman, ook een live opname. Het album heet Fire uit 1989. David Newman op tenorsax, Hank Crawford op alt sax en uh, onder andere Marvin Smith op drums... Het nummer heet Lonely Avenue <laughs> David Newman met Lonely Avenue van het album Fire uit 1989. Een tijdje geleden werd er op de NPO een documentaire uitgezonden... in het Uur van de Wolf over Blue Note. Blue Note is een label, een platenmaatschappij... die altijd bekend staat om kwalitatieve jazz met een fantastisch geluid. En ik kwam een tijdje terug een, een verzamelalbum tegen... de 100 Best of Blue Note... Uit 2010 en daar uh, vond ik een paar pareltjes tussen die ik graag aan u wil laten horen. Het eerste nummer is van Holly Cole, een Canadese jazzzangeres, samen met Javon Jackson. En het nummer heet Humdrum Blues. En het tweede nummer wat ik ga draaien van dit uh, verzamelalbum is van Stanley Turrentine. En het heet Rivers Invitation. Notness oh, We're always battling boredom. Ah tell me where has it gotten us? Everything's still so doggone. A humdrum stuck in a rut, getting nowhere fast. Oh, oh, oh humdrum blues, fighting the future, mad with the past. Ah, humdrum blues. Oh, honey, when you ain't got money, then you can't do as you choose you gotta live with the humdrum blue each day's just like the day before oh, oh, oh humdrum blue work like a dog but I'm mighty poor Yeah, humdrum blue Oh, but it'll run you nutty When you find yourself in my shoes Stumble Stumbling with a humdrum blue Oh yeah, humdrum blues, sure would do me the world of good. Oh, oh, oh, humdrum blue. Oh baby, if you love me, maybe we can get together and Oh Twee nummers uitgebracht op het label van Bluetooth. En Bluetooth, Bluetooth, Blue Note natuurlijk, staat bekend om uh, ja, de fantastische geluid, de samenwerking van de artiesten. En dit laatste nummer van Stelling Turrentine is er ook zo eentje waarop hij samenspeelt met een orkest. Het komt van het album uh, Joyride uit uh, 1965. En naast een orkest speelt hij hier onder andere samen met Herbie Hancock, Kenny Burrell, Bob Crenshaw en... Ik ga verder met een uh, nummer van Getz. Het komt van het album The Lost Sessions. Er waren geen sessies verloren, maar dit was weer een album met opnames die gewoon op de plank is gelegd door de platenmaatschappij omdat ze simpelweg te veel hadden in de jaren 60 om uit te brengen. Het is uitgebracht uh, in 1989 en het nummer wat ik ga draaien is Sunshower Shower. Getz. Are we rolling? One, one, one, two, three. Tangets met Sunshower. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Rob Agerbeek en het Ruud Brink kwartet. Toen ik de biografie ging nakijken van Rob Agerbeek, een Nederlandse jazzpianist, was ik erg verbaasd over hoeveel artiesten hij mee heeft samengespeeld. Hij is begonnen in, uh, ja, in, uh, al in de jaren 50, hij heeft in de jaren 60 samengespeeld met de Peggy Miller Band voor Amerikaanse soldaten... Heeft um, met Don Byers samengespeeld, Maar ook met Ben Webster, Hank Mobley, Dexter Gordon, Art Blakey. Nou, noem het maar op. Hij heeft ook een eigen carrière opgezet. En heeft onder andere veel met de Boogie Woogie pianisten Rob Ho Hoeken en Jaap Dekker samengespeeld. Hij heeft ook met de Dutch Swing College Band samengespeeld. Nou, het is uh, een enorme lijst. Gaat ze luisteren naar een opname in het um, Nick Vollebrechts Jazz Café? Uit 1989 oktober. En Rob Agebeek speelt samen met Ruud Brink, Harry Emery en Jo Krause. Het nummer heet Pardon My Bob. Rob Aangebeek, Harry Emery en Joe Krause. Nick Vollebrecht's Jazz Café uit 1989. Het tempo zit er goed in, dus we gaan gauw verder met Lonnie Smit. Het komt van zijn album The Finger Licking Good Soul Organ uit 1966. Het nummer heet Hola Muneke, En hij wordt vergezeld door Blue Mitchell, King Curtis, Ronnie Cuber. Lonnie Smith zelf natuurlijk, George Benson, Melvin Sparks en Charlie Persip. Lonnie Smit met Hola Muneca. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Maar voordat ik dat aankondig... eerst nog even jazz in Zandvoort. Ik ben er twee weken geleden geweest. Het is weer begonnen en het was weer een geweldig optreden. Toen van Francesca Tandoi. En volgende week is er weer een nieuw optreden. En nu van Rozenbergs. Dus het staat vol met uh, Zigeuner jazzmuziek. Het lijkt... Uh, het is heel fijn dat het uh, programma weer begonnen is. En dat ze verder zijn kunnen gaan na, alle, uh, ja, alle, alle, na het trieste overlijden van uh, Erik Timmermans. Maar laten we daar um, niet te lang bij stilstaan. Laten we vooral genieten van lekkere muziek. Volgende week zand wordt in de krocht zondagmiddag. En het laatste nummer van vandaag is van Harlem Art Ensemble. Live in New York uit 2007. Onder andere met Lonnie Smit opnieuw op Hammond Orgel. Harold Ousley op tenorsax, Jimmy Ponder op gitaar en Bruno Carr op drums. Het nummer heet Strolling. luistert naar Strolling van de Harlem Art Ensemble. Het is weer bijna 12 uur, het zit erop. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb met veel plezier het programma samengesteld en gepresenteerd. Graag tot de volgende keer en een fijne zondag verder.